Een enorme rolbehang. De rol van de behanger, van de behanger. De rol van de behanger is altijd langer. De rol is altijd langer, is altijd langer. De rol is altijd langer. Vlak uw hele huis vol met behang tot aan het dak Behangen is mijn hobby, ik doe het voor de gein Het mogen bloemenstreepjes of oude kranten zijn Ja, de Chinese muur behang ik in een uur De rol van de behanger, van de behanger De rol van de behanger is altijd Blom ik bij een dame, die had dat, zag ik zo. Meer kamers te behangen dan ze hebben op het loon. Toch had ik na een uurtje het hele werk verricht. En plakte toen nog gratis de ramen bij haar dicht. Een Rembrandt op Jan Steen, daar plak ik overheen. Wat de rol van de behanger, van de behanger. De rol van de behanger is altijd. Always longer. The role is altijd langer, de rol is altijd langer Mijn broer is vliegenvanger <trent21> en mijn buurvrouw is zwanger.